Italië heeft zes schepen waaronder een marineschip naar het eiland Lampedusa gestuurd om vluchtelingen op te halen. De schepen kunnen meer dan 10.000 mensen aan boord nemen. De afgelopen maanden zijn duizenden vluchtelingen uit voornamelijk Tunesië en Libië naar Lampedusa gekomen. Er is daar te weinig plaats. De vluchtelingen zullen worden ondergebracht in tentenkampen en leegstaande kazernes op het Italiaanse vasteland. Vier Nederlandse F-16-gevechtsvliegtuigen zijn vanmiddag voor het eerst ingezet om het wapenembargo tegen Libië te controleren. Ze hebben zes uur boven de Middellandse zee gepatrouilleerd. Onderweg kregen ze het nieuwe brandstof van het Nederlandse tankvliegtuig. Ook de mijnenjager Haarlem is al voor de kust van Libië ingezet. In het Oosterdok in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste wijnhandelaar Gijs Tio. Om de doodsoorzaak te bepalen wordt morgen sectie verricht, maar de politie gaat niet uit van een misdrijf. De 40-jarige Tio verdween op 26 februari. Sindsdien was er een grote zoektocht. Vrienden vroegen aandacht voor Tio via sociale media en grote posters in Amsterdam. Telecom T-Mobile heeft sinds begin van de middag een landelijke storing op het mobiele netwerk. De storing is volgens T-Mobile inmiddels verholpen, maar het duurt nog tot middernacht voordat alle gedupeerde klanten weer toegang hebben tot het netwerk. Naar schatting 2 miljoen klanten van T-Mobile konden niet bellen, sms'en en internetten. De storing zat in een van de verbindingscentrales. Het weer...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 een voorbeeld noemen. Het eerste gesprek wat we hebben gehad, dat was met een viertal vertalers, die waren bezig met de revisie van een uh, vertaling van de complete Bijbel in het Quechua. Dat is een taal die in de Andes door onder andere mensen van Indiaanse, Indiaanse afkomst gesproken worden. Een uh, moeilijke taal, omdat er heel veel woorden achter elkaar aangebreid uh, worden.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 Dat wordt door de medewerkers van de kerken zelf gemaakt. Een soort uh, pap, ja. maar ook brood erbij. Mm -hmm. En dat wordt dan uh, gegeven als ze ochtends voor schooltijd een uh, soort zondagsschool ja. kinderclub ja. hebben. Nou, we moesten al om uh, vier uur uit bed, omdat we in vijf uur in de auto moesten zitten. Want het project begon om zeven uur. Zo. En uh, nou ja, dan komen er kinderen inderdaad uh, van heinde en ver naartoe lopen.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 Dus dat legt een stevig fundament in de magen van de kinderen. Nou, ze zingen met elkaar de Peruanse Elliot Rickert. Oh, ja. Dat is dan op televisie te zien. En dan zingen ze mee en uh, ze krijgen uh, uh, bijbelles. En toen wij daar waren, toen kregen de kinderen ook allemaal boekjes met bijbelverhalen, kleurplaten erbij enzovoort. Ja.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 het is nog een beetje vroeg om resultaten te zien, maar ze merken toch wel dat de aandacht van de kinderen, ook als ze laten naar school gaan, dat dat dan toch beter is, omdat ze een stevig fundament in de maag hebben en niet met hongergevoel naar school gaan. Ja, is dat, uh, uh, heeft dat te maken met dat project ook van uh, de zoon van Wilke van der Kamp? Heet dat ook niet, iets met Panda Vida? Of is dat iets anders misschien dat, hoor? Dat durf niet te zeggen. Dat is het enige wat ik tot ja. nu toe een beetje ken uit Peru. Ja. Ik denk, hé, hey, dat lijkt er een beetje op. Nou, maar dat zal iets anders zijn. Het, het zou kunnen. Deze naam wordt door het Bijbelgenootschap gebruikt voor een hele aantal projecten. Ja, en, ja. uh, behalve het Nederlands Bijbelgenootschap zijn er ook nog wel andere organisaties die ook rechtstreeks contact ja. met uh, Cuba. Uh, Peru hebben hmm. en uh, soms intekenen voor dit soort projecten. Ja, natuurlijk. Ja. En het is dus... ook een heel groot land, natuurlijk. Dus het kan best ja. zijn dat er meerdere projecten die naam ja. dragen. Hè? Ja, het is meer dan tien keer zo groot als ja. Nederland. <laughs> en uh, als ik het goed heb, 26 miljoen inwoners. Ja. Bijna twee keer zoveel. Maar het is, uh, het is goed om, om te zien dat er toch heel ja. wat gebeurt. Nou, zeker. En is het, uh, wat is precies de doelstelling van het Bijbelgenootschap? Uh, het doelzijn van het Nederlands Bijbelgenootschap, met van alle Bijbelgenootschappen wereldwijd, is zorgen dat de Bijbel vertaald wordt. Er zijn nog uh, heel veel talen te gaan. Ja. Uh, de complete Bijbel is slechts in ongeveer 450 talen beschikbaar. Als je ja. losse Nieuwe Testamenten erbij neemt, dan is nog eens 1100 erbij. Ja. En dan er nog zo'n 800, waar minstens één Bijbelboek vertaald is. Maar er zijn meer dan 6500 verschillende talen. Vertalen, dat is een van de projecten. Ja. Uh, nou, daar noemde ik zo net dat, Ketshoa, mm -hmm. dat is zo'n project. Vertalen en dan revisie als er nodig is. Ja. Uh, tweede project is, tweede aspect is uh, zorgen dat de Bijbel bij de mensen komt. Dat mensen hem ook kunnen lezen. Ja. Een van de projecten die we hebben bezocht daar was ook een project voor leiders van kerken, maar die ergens ver weg in de Andes woonden. Ja. En uh, die konden redelijk Spaans lezen, mm -hmm. maar heel moeilijk Quechua. En dat komt omdat Quechua woorden gewoon aan elkaar breidt. En soms heb je zeven, acht woorden achter elkaar. Ja. En als je het dan op schrift ziet, dan staan er geen Spaansjes tussen. Mm. Uh, net als de oude Hebreeuws trouwens. Ja, ja. Uh, maar voordat je dat kunt lezen, moet je die woorden in stukjes opdelen. Mm. Nou, dat is een heel project. Leren lezen, dat is een van ja. de projecten en dat is soms, en dan ook voor kinderen, leren lezen met de Bijbel, met hele simpele Bijbelboekjes, Bijbelverhalen, in hun moedertaal. Ja. En uh, alfabetiseringswerk wordt dus ook door de Bijbelgenotschap gedaan. Nou, als je de Bijbel hebt en je kunt hem lezen of in sommige situaties horen, want hij wordt ook uitgegeven... Uh, op cassette, hier in Nederland zou ik het bij drie spelers doen. Ja. Maar daar zijn cassettes veel meer gangbaar, dus ik uh, doe vaak op cassette. Zodat men met de Bijbel bezig is en uh, een aspect daarbij is, maar daar wordt veel hulp van de kerken van gevraagd, om uh, ook de Bijbel te leren begrijpen. Ja. Een stukje exegese, wat wordt er nou mee bedoeld? Uh, zodat je niet een losse tekst pakt en daar een hele theorie aan ophangt, maar dat je zegt van ja, je moet altijd de tekst in de context lezen, helpen met de Bijbel om te gaan, Bijbel okay. toepassen uiteraard altijd in samenwerking met verschillende kerken ja. en dan het laatste aspect en dat is voor een aantal Bijbelgenootschappen zo, financiën bij elkaar krijgen voor projecten in eigen land, maar ook in het buitenland, mm -hmm. van iedere euro die wij als Nederlands Bijbelgenootschap ontvangen, gaat 50 cent naar projecten in het buitenland, in Peru, Cuba, maar ook net zo goed in China en over de hele wereld. Ja, oh, fantastisch werk is dat. En uh, wat, wat gebeurt er eigenlijk in Nederland precies? Want daar zijn ook projecten onder, onder jongeren, las ik laatst ja. ook, hè? Ja, ja uh, omgaan met de Bijbel, zorgen dat de Bijbel er niet alleen maar in de kast staat, maar ook gebruikt wordt. Daar wordt aandacht aan besteed. In uh, 2004 is de nieuwe Bijbelvertaling uitgekomen. Ja. Er uh, zijn ondertussen meer dan een miljoen exemplaren van verkocht ja. in verschillende uitgaven. Ja. Jongerenbijbel is er eentje, ja. Bijbel met uh, aantekeningen erbij. Ja. Uh, voor de jongeren hebben we ook een speciaal programma dat heet de Bible Date. Dat is een, uh, een trailer.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 Er zijn stemkastjes en dan kunnen ze zien van wat de vragen zijn. Nou, dat laat onder andere zien van, uh, dat een heleboel spreekwoorden en gezegd die in Nederland bekend zijn, dat die ook in de Bijbel voorkomen. Ja. Uh, dat een heleboel straatnamen uh, Bijbelse namen zijn. Uh, als je denkt aan de Jordaan in Amsterdam en een heleboel straatnamen er rondomheen. Die namen kom je allemaal in Israël tegen en die worden ook in de Bijbel genoemd. Dit is een Bible Date, noemen we dat ook, een date, een afspraakje met de Bijbel, zodat de leerlingen van de middelbare school, de onderbouw, ontdekken dat de Bijbel niet alleen maar een zwart boek is wat in de kast staat, maar dat het nog steeds invloed heeft op de mensen nu. En nou, als die date goed bevalt, dan hopen we dat de leerlingen dan ook op een gegeven moment dat boek gaan pakken en er zelf mee aan de slag gaan.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 Moses interviewen die net door de Rode Zee is gegaan en droog aan het land komt en dat dan de zee weer teruggevloeid is en van nou wat is er nou gebeurd en hoe speelt s'avonds kunnen de kinderen kunnen leerlingen dat op internet zien oh, hun eigen verhaal leuk. dus het is heel interactief en in het verschillende media ja. en dat is wel heel eigentijds ook ja. voor de jongeren hè? Ja.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 de ja. website ja. Uh, door linken naar BibleDate.nl uh, maar wat ook heel vaak gebeurt is dat uh, uh, docenten levensbeschouwing of godsdienst uh, elkaar op de hoogte houden en zeggen van, ja. hey, dat is interessant en als wij afspraken met school in een bepaalde regio hebben dan laten we ook altijd in die regio weten van hey, nee, dan, dan komen we daar en we hebben nog één of twee dagen, dagdelen, vrij tekenen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 het verleden en in sommige landen nog steeds wordt gebruikt, bed van de zaaier de zaaier zaait het woord van God ja. en als men open is voor wat er in de Bijbel staat dan zal Gods geest dingen duidelijk maken en dan gaat men wel op zoek en God is een beloner van wie mensen zoeken ja, ja zo hoor ik bijvoorbeeld dat we in, in pensioens of in uh, andere bed and breakfast in Zandvoort hoor ik wel eens een uh, vriendin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 De bijbelgenootschappen eh, onderst worden ondersteund door alle kerken. Okay, ja. Door de alleroudste kerken, dat zijn de orthodoxe kerken, Grieks-orthodox, eh, Koptische kerken, Midden-Oosten, Russisch-orthodoxe kerk. De iets jongere katholieke kerken, daar is ook een hele nauwe samenwerking mee, eh, ook met eh, specialisten in het Vaticaan en de eh, bijbelorganisaties van de katholieke kerken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 apocryfe boeken genoemd, of ook wel de deutero-kanonieke boeken. Ja. Moeilijke term. Maar dat zijn eh, boeken die in sommige kerken wel geaccepteerd worden, de orthodoxe, de katholieke, maar ook bij de anglicanen, ook bij de oud-katholieken, de Luthersen bijvoorbeeld. Ja. Eh, en als een kerk zegt, wij willen graag een bijbeluitgave met die boeken erin, dan kunnen ze dus dat krijgen. Ja. En als ze zeggen, we willen het zonder, dat kan ook. Dat is niet een beslissing die het Bijbelgenootschap neemt, maar de uh, ontvangende kerken zelf. Ja. En dat ja. is wereldwijd zo. Ja, dus dat kunnen ze zelf kiezen welke ze willen. Ja. En ik was ook wel eens in de bibliotheek bij jullie bij het Bijbelgenootschap in Haarlem. En daar staan echt alle soorten Bijbels ook door de eeuw heen, zeg maar. Hè? Dat is wel een hele bijzondere verzameling. Kunt ja. u daar misschien iets over zeggen? Ja, dat zou ik eigenlijk mijn collega moeten vragen, die meteenkaard is, die weet een heleboel. Ja, wij hebben uh, inderdaad heel erg veel verschillende soorten bijbels, die we uiteraard de afgelopen 200 jaar zelf hebben uitgegeven. Ja. Maar ook van de periode daarvoor, heel veel uh, statenbijbels, ja. verschillende uh, versies daarvan, verschillende drukken. Uh, de eerste statenbijbel kwam uit 1637. Op onze website, trouwens, is een speciale afdeling met uh, Biblianet, waar ja. alle Bijbel staan. De hele oude Statenvertaling staat er, is uh, dus net uitgekomen, de herziene Statenvertaling, kan je op die website lezen. Ja. Maar ook de nieuwe Bijbelvertaling en ook een stuk of twintig uh, vertalingen uh, in andere talen. Dus daar kan uh, iemand die belangstelling heeft ook uh, heel veel krijgen. Maar wij hebben inderdaad in onze bibliotheek heel veel oude statenbijbels. Ja. Verschillende versies, verschillende drukken. Met en zonder tekeningen daarin. Uh, de laatste tijd krijgen we ook wel eens uh, statenbijbels van mensen die overleden zijn. En ja. dat er niemand in de familie wil hebben. Nou sommige kunnen heel waardevol zijn. Als, als ze 300, 400 jaar oud zijn. Uh, maar sommige zijn uh, alleen hebben eigenlijk alleen nog een nostalgische waarde voor de familie ja. zelf. Maar die, die nemen we ook en kijken we wat we er nog mee kunnen doen. En soms kunnen we twee uh, die uit elkaar liggen samenvoegen tot één goede. Ja, dat is creatief natuurlijk. Ja? Goede oplossing. Ja.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 en uh, nou, daar voelen we ons nog steeds uh, heel erg thuis. Ja, dat is een fijne gemeente. Hè? Ja. En dat is, ben je al heel lang, dus. Ja, sinds wij in. Uh, ik woon nu bijna 25 jaar in Heerlen mm. en al die tijd zijn we bij deze gemeente betrokken geweest. Nog steeds. En de, dat is een kerk met iets met Wesley, Methodisten.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 Waar ik verantwoordelijk was voor een heel stuk organisatie. Hm. Uh, de hoogtijdagen waren er 200 studenten die intern in het oude Jezuïtenklooster woonden. In Heverlee was in Hevelij, dat? In he? ja. ja. En uh, die kwamen uit uh, veel verschillende landen. Het werd lesgegeven in het Nederlands hm. en in het Frans. In de Franse afdeling maar ook heel veel mensen uit Franstalig Afrika. Ja.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 En uh, aan de andere kant moet ik ook zeggen dat wij in contact met katholieken in België heel diep persoonlijk geloofsleven hebben meegemaakt. Ja. Dus je kan niet iedereen over één kamp scheren. Ja. Maar uh, het aantal mensen wat daar naar de kerk gaat is heel erg laag. Er is ook een Vlaams bijbelgenootschap waar ja. nauwe contacten mee hebben uiteraard. En daar merken we hetzelfde, dat het voor hen heel moeilijk is om te functioneren daar. Ze doen erg veel, ook voor de katholieke kerk. Ze hebben al een paar jaar een uitgave gemaakt van uh, Lectio Divina. Dat is een boek wat uh, de rooms-katholieke liturgie volgt en waarin de bijbeltekst uit verschillende evangelie wordt gebruikt.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 gaat één katholieke kerk en één protestantse kerk ja. wordt gesloten. Gewoon omdat er geen mensen meer zijn die er naartoe gaan. Ja. En de groei van de evangelische kerken is niet in verhouding tot de afkalving van zeg maar, de traditionele kerken. Ja. Maar dat, dat zal je als Bijbelgenootschap dan misschien ook wel ervaren, denk ik, even door. Ja, klopt. Want als de kerken dichtgaan, dan valt die ondersteuning van die kerk natuurlijk ook uh, weg, zou je ja. denken. Hè? Ja. Dus dan uh, zijn er individuele christenen misschien die niet uh, nog bij zo'n genootschap horen, toch misschien... Uh... ...nog wel bidden en geven of naar een andere genootschap gaan. Zo weet ik van bijvoorbeeld in Zandvoort had je de gedeformeerde kerk, die is gesloten. En sommige van die mensen die gingen dan naar de hervormde kerk. Ook in het, in het kader van PKI kan dat ja. natuurlijk samen. Maar hoe ziet u die ontwikkeling van uh, dat kerken gaan sluiten? Is er nog hoop voor de mensen? Hoop is er altijd, zolang we een levende God hebben...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 dat Corrie ten Boom dat ooit zei God heeft geen kleinkinderen ja, klopt. iedereen moet zijn eigen beslissing nemen en uh, dat wordt ook wel mensen voorgehouden maar wat ik net zei, er is zoveel welvaart in Nederland dat een heleboel mensen denken nou ik kan het wel zonder God totdat en uh, een positieve ontwikkeling van de teruggang van de kerken is dat uh, mensen meer en meer gericht worden op elkaar. We hebben net uh, kort geleden de synode gehad, de nationale synode, waar mensen uit alle mogelijke kerken bij elkaar kwamen. Ja. Van geformeerde gemeenten tot, aan de andere kant, alle mogelijke Pinkstergroepen. De katholieke kerk was daar als waarnemer aanwezig. Ja. En daar werd ook gezegd van, laten we alsjeblieft kijken wat ons bindt en niet wat ons scheidt. Ja.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 Leefden. Ja. En dat zien we gebeuren. Dus eh, de afkalving van de traditionele kerken verwacht ik nog op behoorlijke tijd door zal gaan. Maar tegelijkertijd zie je ook dat de christenen elkaar dwars over alle kerkmuren heen erkennen, herkennen. En de verschillen accepteren, maar vooral tot de conclusie komen: ja, maar we houden allemaal van Jezus. En dat is wat ons bindt. Mm -hmm. Ja, dat is uh, mooi om te horen dat u nog hoop ziet. <laughs> en uh, uh, hoe ziet u dat uh, ja, het onderdeel evangelisatie daarin, zeg maar? Uh, als ik mijn bijbelgenootschap pet op zeg, zet, dan zeg ik als bijbelgenootschappen willen wij Gods woord, de bijbel, losse bijbelboeken, bijbelverhalen, beschikbaar stellen aan de mensen, als saaigoed. En als mensen dat lezen, dan zal Gods geest zijn werk doen. Het Bijbelgenootschap is geen evangelisatiegenootschap. Maar als we het woord zaaien, de Bijbel is de beste evangelist. Dat is wat vooral ook in het buitenland heel veel gedaan wordt. En ik heb dat in Peru ook zien gebeuren. Ook onder de kinderen waar ik net over vertelde. Uh, als ik denk aan de kerken, dan is een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 ja. En dat is dus niet dat je je voeten tussen de deur zet ergens... ...maar dat je je leven laat zien... ...hé, hey, het is anders. Dat je mensen jaloers maakt. Ja. Daar spreekt Paulus ook al over in de Bijbel. En dat als ze met vragen komen... ...zeggen van ja, maar dat komt omdat je Jezus kent. Ja. ja, want dat viel mij altijd op. Ik ben helemaal niet christelijk opgevoed, bijvoorbeeld. En toen ik twintig was, toen ging ik echt op zoek... ...of er een God bestond omdat mijn ouders gingen scheiden. En toen kwam ik terecht in een groep van studenten. Dat was een christelijke studentenvereniging, Ichters heette dat. Maar er waren ook op een zeilkamp, dan was dat. ook allerlei christenen van allerlei andere kerken. En wat mij opviel als niet-christen die daar ja, gewoon mee ging doen in een zeilkamp. dat die mensen zo ontzettend aardig voor elkaar waren en elkaar hielpen. He, ook mij hielpen met allerlei vragen die ik dan over die Bijbel had, die ik nog niet kende en zo. En dat sprak mij het meeste aan. En ik kwam een keer bij een, uh, een concert. En dat bleek dan een christelijk concert te zijn van de Continental Singers. Dat was in de kerk van Nazarena ben ik nog, al dertig jaar terug. Dat mij het aansprak hoe die mensen dat uh, liefde uitstraalden. Terwijl ik helemaal niet wist dat dat liefde was. Toen ik met die mensen ook sprak. Dus dat is misschien wat je bedoelt. Als, als je geen christen bent, dan proef je dat heel erg in hoe de ja. mensen met elkaar omgaan, die christenen. Ja, het Bijbelse beeld daarvan is dat je zout moet zijn en dat je licht moet zijn. Maar zout functioneert niet als het in het zoutvaatje blijft zitten. Het nee. moet uitgestrooid worden, en hier en daar wat. En licht heeft ook geen functie als het uh, verstopt wordt, maar het ja. moet zichtbaar zijn. En zelfs in grote duizenden is, is één lampje te zien. Ja. En dat is de uitdaging die wij als christenen hebben om het trauma te laten zien. Even terug naar Peru. Waarom wil het Bijbelgenootschap daar kinderen helpen met hun gezondheid, met voeding, samen met Bijbelverhalen? Dat is om te laten zien dat de aandacht er aandachtig is voor de hele mens, lichaam, geest, ziel. Ja. En uh, zo te laten zien van, ja, onze aandacht gaat niet alleen uit naar dat kleine aspect van het geestelijk leven, maar ook naar het leven in zijn totaliteit. Ja. En, uh, nou, dat geldt daar, maar dat geldt hier net zo. Ja. Misschien zelfs hier nog wat meer, omdat mensen heel erg sceptisch staan tegenover dingen die met geloof te maken hebben. Ja, dus we hebben veel te bieden, zeg maar, ook in de maatschappij van nu. Hè? Absoluut. Zorg gewoon voor de mensen te zijn of voor je buurvrouw te bidden, maar ook misschien de buurvrouw op de koffie te vragen en hè, een belastingformulier in te vullen of op een andere manier wat zij nodig heeft. Ja. Dus dat maakt het heel praktisch. Ja. Heel hartelijk bedankt voor dit interview en veel sterkte en succes met uw organisatie. Dankjewel.